Dikter Hark met het NOS Journaal. In de haven van IJmuiden heeft de politie actievoerders van Greenpeace opgepakt. Ze hadden op drie grote visserschepen het bedrag geschilderd dat de vissers aan Europese steun zouden hebben gekregen. Greenpeace vindt dat Europa moet stoppen met de steun. Er zijn volgens de milieuorganisaties veel te veel visserschepen die nu de zeeën bij Afrika leegvissen. Greenpeace zegt dat daardoor miljoenen Afrikanen worden gedupeerd. De zes actievoerders in IJmuiden zijn opgepakt voor vernieling. De Franse regering adviseert tienduizenden vrouwen om hun borstimplantaten te laten verwijderen. Het gaat om siliconen van het bedrijf PIP, waarvan deze week bekend werd dat ze van slechte kwaliteit zijn. Volgens minister Bertrand van Volksgezondheid is er geen bewijs gevonden dat de siliconen kankerverwekkend zijn. Wel is aangetoond dat ze snel scheuren en een gel bevatten die ontstekingen kan veroorzaken. In Frankrijk hebben naar schatting 30.000 vrouwen borstimplantaten van PIP. De vervanging ervan wordt vergoed voor vrouwen die de siliconen om medische redenen hebben.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 Het Amsterdam Museum heeft ruim 45.000 euro opgehaald voor de restauratie van een schilderij. Het gaat om het schilderij De Intocht van Napoleon te Amsterdam van de schilder Mathieu van Bree uit 1813. Het doek is met 6 bij 4 meter een van de grootste schilderijen in Nederland. Het werk heeft lange tijd opgerold gelegen en daardoor zijn er beschadigingen ontstaan die gerepareerd moeten worden. Het Amsterdam Museum is erg blij met de opbrengst van 45.000 euro. en was op 30.000 euro gerekend. Het weer grijs met een temperatuur van een graad of 11 is het zacht voor het jaar. Hier en daar kan wat motregen vallen tegen de avond vanuit het westen regen. Morgen is het droog en iets meer zon en met 8 graden wel iets frisser. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven! In Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij? Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de ouderwetse films. In Circus Zandvoort ben jij de artiest? Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort! Kom eens langs. De avre is gratis.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 Can it be?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 Thank you.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 Let's see.